Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Volgend jaar komen er weer banen bij en groeit de werkgelegenheid. Dat verwacht de uitkeringsinstantie UWV. Die groei zit wel alleen in het bedrijfsleven. Bij de overheid en in de zorg neemt de werkgelegenheid verder af. Dit jaar is er ook al groei in enkele sectoren, zoals in de uitzendbranche. Later zal ook de werkgelegenheid in de bouw weer aantrekken, verwacht het UWV. Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen. Haagse bronnen bevestigen een bericht uit het Financiële Dagblad dat de coalitie meevallers wil gebruiken om werk goedkoper te maken. Dat moet banen opleveren. Het belastingssysteem gaat niet op de schop, maar wordt wel eenvoudiger. En ook wordt bekeken hoe het aantal toeslagen kan worden beperkt. De komende tijd praat het kabinet over de maatregelen en na de zomer worden knopen doorgehakt. Bergers zijn op de Noordzee begonnen met de berging van de Baltic Ace. Het vrachtschip, geladen met nieuwe auto's, zonk eind 2012 na een aanvaring. Elf mensen kwamen om het leven. Eerst wordt de stookolie uit het schip gepompt. Pas over een jaar kan de Baltic Ace in stukken worden gezaagd en omhoog worden gehesen. Iemand die een rechtszaak wil aanspannen bij de kantonrechter... kan dat met de ingang van vandaag online doen. De procedure verloopt dan digitaal... maar de mondelingenbehandeling tijdens de zitting blijft wel bestaan. Zo'n digitale procedure kan alleen bij relatief eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld als iemand een televisie heeft die binnen de garantietermijn kapot is gegaan en die niet wordt geholpen. Prins Albert van Monaco is aangekomen in Nederland. Het is het eerste officiële bezoek van een staatshoofd van het prinsdom aan ons land. Albert zal spreken met premier Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook gaat hij vanmiddag met koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Apeldoorn. Naar de opening van een tentoonstelling in Paleis Het Loo over zijn moeder Grace Kelly. Het weer zonnig. Later in de binnenland kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen meer buien en wat koeler. Aan het eind van de week een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 onze volgende gast die een triest record gebroken heeft... en dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken... omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag. Ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Wat is Eigenlijk bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show. Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Heb ik gezien, ja. Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Want u bent namelijk gestolen van uw auto. Ja, ik wou instappen. Ja. Toen, uh, toen zat ik meteen op de olievlekken. Het is niet zo lekker, hè? Niet zo lekker. Ja. En uw televisietoestel bent u ook al kwijt? Ja, ik zat net lekker te kijken. Ja? Dan kwamen ze het weghalen. Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed? Nou, dat was een soort stelenbingo. Ja. Dat is wel jammer van het toestel, hè? Nou ja, dat is een heel mooi toestel. Oh ja? Met een glas van voren. Dat is 28,50. 28,50 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja. Nee, per maand. Ik had net afbetaald. En hoe zat het dan gegaan met uw tafel, Ik zat net lekker te eten. U vertelt u zeker een fabeltje, hè? Heus, he? he? heus niet, heus niet, heus nee? niet. Hoe kan dat nou? Trokken ze het zo uit mijn handen. En u zijn niet? Nee, wat, wat moet je zeggen? Wat moet je zeggen? Dat lijkt me nogal nog duidelijk wat je moet zeggen. Ik had net mijn mond vol. Ik heb nou alleen nog bestek 81. Dat doe je ook niet veel mee, hè? Nee, maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer de Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien. Ja, ja? dat moet kunnen. Dat dacht ik ook wel. Maar u bent... U bent toch wel verzekerd tegen die stal? Ja, ik had allerlei verzekeringen. Allerlei verzekeringen, ja? Verzekeringen, ja. uh, toen wou ik aangifte doen, toen was mijn polis gestolen. Dus je krijgt helemaal niets terug van de verzekering? Alleen het hoesje. Wat je daar nou mee? Hè? Maar, maar dan moet u me toch eens vertellen, wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Ja, maak het nou een beetje Klopt dat wat die mensen zeggen? Wat blieft u. Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal? Ja, dat klopt je. Maar hoe kan dat nu? Nou, ik was net lekker. Uh... postzegels aan het inplakken. Oh ja. En toen, toen ging weinig. ze er op de fiets vandoor. De kinderen zaten achterop. Achterop? Ja, Allemaal? Alle zes. Ja. En die zongen het liedje Heid, heid, heid. We zijn hem lekker kwijt. Ik kon er natuurlijk niet langer tegen de spanning. Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van? Ja, mijn bescheiden mening... Eh. Ja? ja? Ja, zegt u het maar. Ik doe het niet zo goed te vertellen. hoe gaat u gerust de gang? U hoeft nergens bang voor te zijn. Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien. Vindt u dat niet een beetje te? Nou, een beetje te, ja. Maar... Ja, hartstikke leuk. Ja, Gelukkig dat u wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal. Ja, hè? Sat gaat er wel in. Ja. Ja. Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had uh, nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alles maar naar beneden? Nou, die schoenen wou ik wel graag houden. Mm -hmm. Days, those sacred days you gave me I'm thinking of the day Just bring some. On you, believe me, and you're gone, you're with me every day, believe me. McCall was dat met uh, deze en uh... Ben hier luisteraars in, de gezellige, in het gezellige gezelschap, zo moet ik het zeggen, van Dolly, Pierk en Dolly. Uh, wij gaan in de toekomst vanaf nu ja. een heerlijk programma maken. Want er werd aan ons gevraagd: zijn jullie bereid in een gat te springen? Nou, daar ben ik altijd toe bereid, natuurlijk. Ja, en ja, hoor. Uh, het, het, gat, het gat was groot genoeg voor ons allebei. Ja, dat, zo is het. Dat, dus dat... we zijn er samen ingesprongen, Charles, Zo is dat. Ja. Hé, hey, en uh, ja, uh, we gaan allerlei dingen uh, verzinnen natuurlijk... om het zo gezellig mogelijk voor u te maken, luisteraars... Uh, van Zijf ja, Zandvoort. Eigenlijk is het maar een heel pril plannetje. Dus u, ja. u zult misschien wel denken... God, wat hebben ze weinig uh, we moeten ook nog concrete even weg... rubriekjes. Maar die gaan natuurlijk wel komen. Ja, maar we moeten ook ja. nog even wennen, hè, natuurlijk. Zo het, is het. Zo is het. Het, het is, is, eh, het. Het is uh, uh, ja, veel tegelijk om allemaal te bevatten hè, met op onze leeftijd. Ah, <laughs> stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Nee, maar als de luisteraars een suggestie hebben, is dat altijd welkom. Zo is het. U mag maar, altijd een verzoeknummer aanvragen. Dat vindt Shadow. Al ja, pastisch, alleen, dat alleen en dat, ja. Mer dat merkte een, een Facebook-reactie, uh, uh, ja. meneer, die merkte dat terecht op. Ja. Waar kunnen de mensen op Facebook dat verzoekje plaatsen? Op een Zandvoort Luncht. Op Zandvoort ja, luncht. Dus uh, www.facebook.com slash Zandvoort hoofdletter. En dan los Luncht ook met een hoofdletter. Ja. Uh, mensen kunnen natuurlijk altijd bellen naar de studio, dat is uh, op nummer 023-57-30393... of 023 57 -31696. En ja, dan kunt u ook eventueel, als u dat leuk vindt... zelf uw nummer aankondigen of even uitleggen... waarom u een bepaald nummer graag wilt horen. Of wij doen dat natuurlijk voor u. Ja. Dat kan ook. En uh, ja, alles is altijd welkom als iemand nieuws heeft, uh, mag die gewoon inbreken. Maar de luisteraars die zijn natuurlijk ja. gewend, uh, uh, al die andere dagen van de week, door de weekse dagen, die zijn ja. natuurlijk uh, uh, besteed aan Angela Koning en Ruud Jansen. Ja, en op de donderdag na, he, dan ben ik met Ruud Jansen oh, samen. Oh ja, oh, ja oh, oh. En dan, mag uh, dat van Angela? Dat daar, ach, tuurlijk. Ja, Anshel. Ja. voor mij niet bang te zijn. Uh, uh, ja, Ruud, ik werk natuurlijk al, al uh, 38 jaar met de Ruud Janssen samen ja. in de band, in de band, ja. in, de bende, in de bende. In de Ruud Janssen. -band. In de bende. En daar mag ja. er één groep absoluut niet ontbreken. Dat zal ook vanmiddag niet gebeuren, Ruud, voor jou. She was talking to the Beatles, John Paul George en Ringo Starr, speciaal uh, voor Ruud Jansen. Nou, dan gaat hij weer een keer. Dat moet helemaal niet, wat verklik ik? Ja, dat zijn nou de kinderziektesluisteraars. Dus ik moet al even wennen aan een bepaalde uh, apparatuur hier, bepaalde spelertjes die, uh, die ik dan uit moet zetten en uh, dat ik dat was vergeten. Ja, dan gaat hij gewoon, dan, dan was hij gewoon door. Dat is niet de bedoeling. We gaan uh, even naar de gele rivier. Yellow River, dat was Christy, luisteraars. En, eh, ik draaide net iets van de Beatles. Uh, you can't do that, om uh, precies te zijn. En uh, een ander nummer van de Beatles is ook I call your name. Maar dat is ook een keer opgenomen door de papa's en de mama's. En dan klinkt het zo. I call your name, but you're not. There was I. Bad night, but just the same. Thank you. Altijd weer. Zie je, FM. Het is niet helemaal zonnig, maar dat maakt niet uit. U kunt er gewoon zelf iets aan doen. Laat de zon in je hart.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 Nee, Schuurmans, schat, de zon in zijn hart. Nou, lekker vrolijk. Zeker. Hè? En bij ons ook meteen de zon in ons hart, toch? Nou, en, en, sterker nog, hij komt nu door. Ja, nou kijk, dat helpt gewoon niet. God, Charles, draai vaker van die plaatjes. <laughs> Ge Gezell gezellig. <laughs> ja. Uh, ja, luisteraars. Zo dadelijk om, uh, om uh, half twee, natuurlijk weer Niels. Daar gaat uh, Dolly weer voor zorgen. En voor die tijd nog net even een, uh, een lekker plaatje van uh, Elton John. Come and get it. Uh, het is een nummer eigenlijk uh, ook van Badfinger. Finger. Uh, ik dacht dat een van de Beatles het had geschreven. Maar goed, in ieder geval, dit is hem. Een... We gaan het uitzoeken. If you want it, here it Ik zei het al. Uh. Elton John, nummer van Badfinger. Uh, luisteraars. Nou moet ik eens even kijken wat ik weer, ja. wat ik weer allemaal fout doe. Want uh, ik, ik start een MD'tje en, uh, en hij doet het niet. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon alvast beginnen met het regionale nieuws. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dames en heren. <laughs> Toch Dit is een, een kleine update van het regionale nieuws van dinsdag 3 juni 2014. Ja, ik, ik heb heel zandvoort doorgerend, overal aangebeld of er nog iemand verder nieuws had. Ja. Maar in dat uh, laatste uurtje is er weinig nieuws meer doorgekomen. Dus het wordt ongeveer hetzelfde als het vorige wat ik heb voorgelezen. Maar wellicht zijn er nieuwe luisteraars. Ja. Ja toch? Kan nou, zomaar. Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Ja, die zijn dan wat later gaan lunchen natuurlijk hè. Ja, zo is het. We kunnen ook niet allemaal tegelijk gaan lunchen natuurlijk. Dan, dan, dan is het heel ze, Nederland plat, zeg. Als we ze nou om twaalf ja. uur al begonnen zijn met hun eitje koken... dan is het nou wel groen, hoor. Ja, dan gaat hij nu in plakjes. <laughs> Goed, hier volgt het regionale nieuws. Meerdere voertuigen rukten zaterdagavond uit voor een Duits hondje. Of beter gezegd, de man die achter zijn hondje het water insprong... vanaf de pier in Amuiden. Een Duits gezin was een lekker stukje aan het lopen op de pier tot ze nog net een zwarte, vrij dikke stip van de pierafzagen verdwijnen. Het bleek het hondje te zijn van het gezin... die van de pierafval het, afviel het water in Het baasje van het hondje bedacht zich geen moment en dook erachteraan. Een kleine vissersboot die hier stom toevallig in de buurt was... heeft de twee opgepikt nog voordat politie, brandweer, reddingsbrigade... helikopters, dierenambulans, verkeersregelaars, etcetera ter plaatse waren. Met een deken en een knuffelbeer uit de politieauto werd het gezin herenigd en werd het hondje opgewarmd. Het gezin is gewikkeld in aluminiumfolie door de ambulance afgeleverd bij het hotel. Nou, die familie die heeft wat na te vertellen tijdens de aankomende diaavond. Er lijkt dit jaar minder meeuwen overlast te zijn in Haarlem en omstreken. De schremende kakkers zorgden de afgelopen jaren voor veel overlast in de regio. Het Haarlems Dagblad hield vorige week weer een, een waar overlast onderzoek. De Haarlemers klommen massaal in de pen om hun ervaring door te geven... en wat blijkt? Er is dit jaar minder gekrijs en gekakte merken. Voor het tweede jaar op rij bemoeit ook de gemeente Haarlem zich met de overlast... en is zelfs een campagne begonnen door op elke, elke hoek van de straat reclamezuilen in te kopen. En ik weet niet of dat doorwerkt naar Zandvoort, maar in Zandvoort is de meewelast op dit moment ook beduidend minder. Onbekenden hebben nabij het Zwanemeer in Zandvoort twintig zakken met afval van een hennepkwekerij gedumpt. Dat meldt wijkagent Jack Opdam op Twitter. Volgens de agent zijn de zakken gevonden ter hoogte van de Patrijzenstraat. Wie meer weet over de illegale dumping wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 09008844. De meeste hoofdrolspelers die vorig jaar zorgden voor misschien wel de meest spannende ontknoping ooit van het KLM Open, komen dit jaar weer naar Zandvoort. Ook is bekendgemaakt dat Robert-Jan Derksen, Matteo Manacero en Robert Carlsen in het KLM Open 2014 spelen. Ambassadeur van het KLM Open en titelverdediger Joost Luijten... zal voor golfliefhebbers in Nederland de belangrijkste naam zijn op het advies, affiche van 2014. De eerste landelijke 3D-print experience vindt op 14 en 15 juni plaats in Haarlem. En dat gebeurt bij de 3 d zone op het Haarlemse bedrijventerrein in de Waardepolder. Het 3D-event laat publiek en bedrijven kennis maken... met de vele mogelijkheden van deze nieuwe productiemethode. 3D-printen wordt de belangrijkste uitvinding sinds de drukpers genoemd. Waardeketens en maakindustrie staan op hun kop... nu iedereen zowel op kleine als op grote schaal kan gaan produceren. De landelijke 3D-print experience wordt voortaan jaarlijks in Haarlem gehouden. De toegang is gratis voor wie zich vooraf... Registreert. Tijdens het event op 14 en 15 juni kan het publiek tussen 12 en 5 uur daadwerkelijk aan de slag met 3D-printing. Er zijn onder meer demonstraties en workshops. Bezoekers kunnen zichzelf laten scannen waarna een 3D-printer een beeldje uitprint. De 3D-PXP is er voor met name hobbyisten, starters, kinderen, onderwijs en kunstenaars. Tijdens het evenement kunnen jong en oud aan de slag met 3D-printing. Zo kan men in 3D-tekenen met 3D-printpennen en 3D-prints mee naar huis nemen... en worden er onder de bezoekers 3D-printers verloot. De natuurfilm De Nieuwe Wildernis is maandag uitgeroepen... tot beste Nederlandse film tijdens de uitreiking van de Rembrandt Awards in 2014. Daarmee gaf de bioscoophit over de Oostvaders Plassen het nakijken aan Zoof en Daglicht, die ook kans maakten. De bekendmaking van de jaarlijkse filmprijzen. Een initiatief van filmjournalist René Mioch, eh, bepaald door het Nederlandse publiek. was in het Amsterdamse Hotel American. Barry won de Award voor de beste acteur in Mannenharten... en Angela Schijf ging er met de prijs voor beste actrice vandoor voor haar rol in Daglicht. Op 5 juni 2014 is er een excursie in het Kostverloren Park. Als u aan deze excursie mee wilt doen... kunt u zich uh, tot 7 uur verzamelen bij het Quarles van Uffordlaan nummer 1... De tocht duurt van 7 uur tot half 9 is gratis en een gids gaat met u mee om u uit te leggen over de flora en de fauna in het kostverloren park. Vrijdag 6 juni is er een subwedstrijd. De Nederlandse kampioenschappen sub, wat betekent stand-up paddleboard, worden gehouden bij strandpaviljoen De Spot op de boulevard Banaar 23A. Als u mee zou willen doen, kunt u zich inschrijven op www.battleofthecoast.nl. Dit was dan tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Nou, nou, waar, gaan we... nou, Dolly, hartelijk dank. Maar ik moet het weer nog doen. Je moet het weer nog doen? Ja, hoor. ik ja. ga het weer doen. Ja, ja, ja. En jij gaf het net al aan, de zon die breekt een beetje door. En hoe ziet, ja. het, hoe ziet het er verder uit? Ja, nou, dat ga ik vertellen. Want het eind van de week belooft wat moois hoor. Maar goed, we zijn nog met vandaag bezig en na een ochtend met nog redelijk wat zonneschijn bepalen stapelwolken tijdens de middaguren het weerbeeld. Een enkele wolk kan uitgroeien tot een bui en de middagtemperaturen komen uit op zo'n 19 tot 21 graden, vlak aan zee iets lager. De wind waait zwak uit het zuid tot zuidwesten en in de nacht naar woensdag is er meer bewolking en valt er mogelijk wat regen. Het koelt af naar 12 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en komt het tot enige regen. En in de middag heeft de regen een wat buiig karakter. Het wordt omstreeks 18 graden en de wind gaat om van zuidoost naar zuidwest. Donderdag is er nog een buienkans, daarna snel warmer. En tijdens de pinkster belooft men tropische temperaturen. Dus hou de zwembroek bij de hand. Nou, dan gaan we nu het over weer naar Shuttle. Ja, nou dolly, eh, eh, als, er, als er regen valt en het zonnetje schijnt, wat zien we dan? Een regenboog. Nou, oh, okay, regenboog. Dan worden we zelfs verblind door regenbogen. En eh, als dat op Pink Pop gaat gebeuren, dan zijn we in goed gezelschap van de Rolling Stones daar. Want die komen natuurlijk op Pink Pop optreden. Ja. Uh, misschien zingen ze dan ook wel over de, de, reen, uh, de regenboog en dat we daardoor verblind worden. Nou, we gaan naar ben live Prime, speciaal voor Marius van Buringen en voor Lidwin, uh, die helemaal vanuit Denia in Spanje meeluisteren. <laughs> Blinded by Rainbows, de Rolling Stones. That he fell upon the cross Did you ever feel the knife Tearing flesh that's all so soft Did you ever touch the knife Did you ever count the cost? voor de fans van de Stones, uh, Blinded by Rainbows. Nou, luisteraars, uh, Dolly, ik waarschuw u niet meer, hè. ik tel tot drie. De zon komt mooier op die dag dan anders Op het moment dat je je ogen opent. Vast. Het blijkt toen een keer goed In mijn blootje ga ik op zoek naar een ontbijt Waar heb je zin in? Vraag ik en je zegt vers fruit Nou ja, vers, het ligt hier al een tijdje Maar dat is goed, omdat het nu zo lekker uit, Ik dacht er drie hey! Alleen het goede, de sportstips, de horoscoop die je me voegt. Voor al het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg. En dan wil jij het wat meer schuim dan water. We liggen urenlang, het warme water stroomt. De windbos, als je uit de badka komt Ik dacht op drie, Eén, twee, drie En dan gaat het gebeuren Waar alles gaat zo goed Dat kan niet fout Ik dacht op drie, Eén, twee, drie En dan gaat het gebeuren Vandaag zeg jij me Dat je van me houdt Ik zei vroeger Veel te vaken. Tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap. Ik wil het horen uit die mooie mond van jou. Ik tat op 3 en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niet fout. Ik tat op 3 en dan gaat het gebeuren. Jij van de hand gebeurt nu. Dus nu moet je het. Zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beiden bij de handen maar gebruikt. Ik dat op drie, Eén, twee, drie. en dan gaat het gebeuren. Maar alles gaat zo goed: het kan niet fout. zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ja, dat was uh, Guus Mevers met Ik Tel tot Drie. Nou, ik heb ook door drie geteld. En uh, ik wil, wil u toch ook eventjes informeren over het feit dat ik hier donderdagavond... tussen de klok van 10 uur s avonds en 12 uur uh, s'nachts... Uh, een heel mooi programma presenteer... wat getiteld is Tussen App en Vloed. Uh, de vaste luisteraars van ZFM Antwoord kennen het ongetwijfeld. En dat doe ik dan live uh, met hele mooie ballads. En het zou maar zomaar kunnen gebeuren dat een nummer als dit voorbij komt. En op die avond kunt u ook lekker verzoekjes doen, hè? Mooie rustige nummers voor kennissen of familie. Via Facebook. Op Charles. Duif.nl en Duif gespeeld Dirk Utrecht. Lange ei met puntjes Dubbel Ferdinand. on the outside. She was a woman inside the castle, nights all around her. And I never found myself strong enough to reach in touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside.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 If I, wish I was back in time, 'cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find My myself outside Basin, zo heet die. Uh, ja, Dorrie, jij vond het een beetje op Neil Diamond lijken, hè? Ja, uh, van het nummer Play Me. Oh. Er zijn echt, echt hele zinnen uh, qua, qua melodie gewoon uh, precies De, hetzelfde. Epik. Zou Neil het nou gepikt hebben van roche of zou het omgekeerd zijn? Nou, ja. wat, wat, wat zullen we gokken? Nee. Ik heb, ik heb er geen idee. En wat is het snel omgegaan, het programma? Want het is, het is uh, toch niet normaal? Het is alweer bijna voorbij, mensen. Ja. ja. Nou, het was voor ons uh, even wennen. Even wennen aan elkaar. Even wennen ja. aan, aan de hele opzet, natuurlijk. En, dat uh, is misschien wel opgevallen bij de luisteraars, ja, of niet? Ja, even, uh. even wennen aan sommige technische dingetjes en ja. zo. En, ja. Uh, ja, nou ja, goed, dat gebeurt. Ieder. Het is live, hè? Dat moet je natuurlijk ook. Uh, ja, dan kan er van alles gebeuren. Precies, en we doen redactie, en we doen de techniek... en we ja, doen de ja, presentatie, en we doen, ja, ja, we doen ja, ja. alles tegelijk. Ja, nou, en dat maar met z'n tweeën. En dat maar, nou, zo ja, is het, ja. maar wel heel gezellig. Dus, ik vond het heel erg leuk. Ik, ik hoop dat de luisteraars ook even twee hele leuke uurtjes beleefd hebben. Want daar doen we het uiteindelijk voor, toch, Charles? Zo is het helemaal. Ja. Ik weet niet of jij straks nog verzoekjes hebt. We hebben nog tijd voor een paar plaatjes. Maar ik, ik heb eerst nog een mooi nummer klaarstaan van Paul Garrick. Als mijn kleine ja. meisje glimlacht. Nou, ik beschouw jou maar even als mijn kleine meisje. Je zit, je zit te lachen daar, ah, dus het is helemaal goed. Ah, ja. Ben jij ook weer gelukkig. <laughs> When My Little Girl is smiling. Nou, ik kijk op mijn klokje. We hebben nog ongeveer vier minuten te gaan, luisteraars. En dan zit het er echt op. De eerste uitzending op de dinsdag live van uh, Zandvoort Lunch. Jee, <laughs> en het gebouw staat er nog. Jee. <laughs> <laughs> ik hoop dat u, uh, ik hoop dat u uh, met ons genoten heeft. En uh, nou, we zijn de volgende week dinsdag weer. Morgen dan uh, geven we het stokje weer over aan Ruud Jansen en Angela de Koning. En uh, dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag. Nou, Dus Ruud ook wel toevertrouwd. Die heeft inmiddels ook uh, zijn vaste luisteraars. En uh, natuurlijk uh, lekkere muziek. En, uh, ja. Nou, en ja. de bioscoopagenda morgen. hè? Oké. Okay. Ja. ja. Ook nog. Ja, ja. <laughs> Helemaal goed. Goed. Nou, we gaan eruit met de nummer van Goldplay. Een beetje modern uh, eindigen maar. Hè? Ja. Viva la vida. Allemaal dank voor het luisteren. En wat ons betreft, tot de volgende week. Sowieso. En donderdag zijn we er weer, hè? Ja. Ja, ik ben er donderdagavond. En jij Do bent er donderdagavond? Donderdag, donderdag uh, bij Zandvoort Lunch. Nou. Dus uh, luisteraars, tot donderdag. De lange donderdag op CFM. En wat mij betreft, donderdagavond vanaf 10 uur... mooie, rustige bellen en U kunt verzoekjes aanvragen. Luisteren hoor, mensen. Fijne dag. Tot donderdag. Brad.